1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Terwijl de campagnes van de lokale partijen op stoom raken... houdt ook de landelijke politiek zichzelf lekker bezig... met bijvoorbeeld een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. KE van Jolen helpen zo meteen een handje hier in de nieuwsbV. En de voorwaarden voor de Brexit zijn bekend. Dat nu in het uitgebreide Nationaal nationaal Mark Hokke. Europa is klaar om de scheiding met de Britten te regelen. Ze hebben de voorwaarden nu op papier gezet. Correspondent Arjan Noorlander heeft daarna gekeken. Arjan, wat staat daarin? Nou ja, daar staat in hoe het over dertien maanden verder moet. Want de tijd gaat steeds verder. En over ruim een jaar al stappen de Britten uit de EU. En dan moet er op honderden verschillende wetten en dossiers... en afspraken weer opnieuw gekeken worden... hoe de Britten en de rest van de EU daarna... Uh, verder moeten met elkaar. En dat wordt gewoon steeds pijnlijker, want hoe dichter je bij die datum komt... hoe meer problemen dat blijkt op te leveren in die uh, onderlinge nieuwe relatie. En de EU heeft vandaag een papier neergelegd... hoe zij denken dat dat uh, over 13 maanden verder moet. Ja, en een van die problemen waar het eigenlijk al van begin af aan volgens mij over gaat... is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Is daar nu iets van overeenstemming over? Nee, dat is een van de grote, ingewikkelde problemen... bij het oplossen van die brexit. Uh, daar gaat het vandaag ook eigenlijk in die persconferentie... Uh, die nu bezig is, grotendeels uh, over... want neem de kaart van uh, Groot-Brittannië maar eens voor je. Je ziet daar... Uh, ergens een Iers eiland liggen met Noord-Ierland en gewoon Ierland erbij en Ierland blijft bij de EU. Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk verdwijnt uit de EU. Nu is die grens tussen Ierland en Noord-Ierland op dat eiland helemaal open. Dat is een van de afspraken in de Goede Vrijdagakkoorden om te zorgen dat de vrede op dat eiland daar bewaard zou blijven. Dat families, goederen gewoon van Noord-Ierland naar Ierland kunnen en terug. Ja, dat zou niet meer kunnen na de brexit. Hier in Groot vrezen ze dan dat het weer...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 Krijgen zij hun zin daarin, volgens de Europese voorwaarden? Ja, nog zo'n hoofdpijndossier <laughs> zou je bijna zeggen. De Britten willen een soort overgangsfase, de eerste twee jaar in ieder geval... zodat de handel in Groot-Brittannië niet lam komt te liggen door die brexit... Maar als ze zo'n overgangsperiode willen hebben... dan willen ze eigenlijk dus bij de Europese handelszone blijven. En dan zeggen de andere EU-landen... Ja, dan moet je ook de Europees Hof serieus blijven nemen. Want als er een handelsconflict zou zijn tussen een Engels bedrijf... en een Duits of een Nederlands bedrijf... Ja, dan moet er toch nog weer een rechter zijn in die handelszone... die daar een uitspraak over kan doen. Dan zijn de Britten weer boos over... want die wilden juist van die Europese rechters af. Ja, ook weer zo'n probleem... wat elke keer weer naar voren wordt geduwd... en waar nog geen oplossing voor is. Maar Europa komt vandaag dus met voorwaarden voor de scheiding. Die zetten ze op papier als je het zo kijkt en als je jou zo hoort. Is het maar de vraag of de Britten daar dus heel enthousiast op gaan reageren. Ja, dat is maar de vraag. In de perszaal, bij die persconferentie... nu zijn er ook vooral vragen van de Britse pers... en die zijn woedend op wat Europa voorstelt. Die kunnen zich niet voorstellen dat wij dit uh, de Britten aan willen doen. En dat tekent eigenlijk de sfeer. Het zijn de Britten die elke keer zeggen... jullie maken ons het leven expressuur. En de EU die dan weer terugzet. Ja, maar jullie wilden per se uit de EU. Dat is de sfeer en die wordt eigenlijk niet beter... nu de Brexit dichterbij komt. Er dus, gaat dus nog heel wat maanden over gepraat worden. Arjan Noorlander... Dank je wel. De stichting Vliegramp MH17 is boos op PVV-leider Wilders. Hij heeft het Russische parlement bezocht... en twitterde over de vriendschap met Rusland. En de nabestaanden vinden dat erg ongepast... omdat daarmee wordt voorbijgegaan aan de betrokkenheid van Rusland... bij het neerhalen van vlucht MH17. Einding is volstrekt helder dat Rusland op een of andere manier betrokken is... bij de aanslag op vlucht MH17 met 298 doden als gevolg. En dan bijna de liefde verklaren aan Rusland... Uh,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 En dat is in dit geval gebeurd. Prins Carlos heeft zich altijd verzet tegen de wens van zijn zoon... om de achternaam over te nemen en de titel Prins te gebruiken. In Alphen in Brabant is een politieagent onwelgeraakt door drugsafval. Hij ademde chemicaliën in, waardoor hij last kreeg van zijn luchtwegen. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De 45 Sherrikens met chemicaliën lagen langs de weg. De Taliban moet erkend worden als wettige politieke groepering. Dat zegt de Afghaanse president Ghani. Hij hoopt zo een einde te maken aan de oorlog in zijn land. Als tegenprestatie wil hij dat de taliban de regering erkennen... en zich houden aan de regels van de rechtsstaat. Ahol Deleuze heeft een goed jaar achter de rug. De winst kwam uit door recordverkopen online op 1,8 miljard euro. Dat is een miljard meer dan in 2016. Het NOS journaal. De bouw van een aantal kantoren in het Utrechtse stadsdeel Leidse Rijn... is stilgelegd omdat het er niet veilig genoeg is voor de bouwvakkers... Volgens de inspectie SZW bleek bij een controle dat er veel mis was. Stijgers die niet goed uh, vaststonden. Bouwvakkers die last hadden van uh, las, rook en kwartstof. Kwartstof komt vrij als je aan het zagen bent. En dat soort elementen meer. Uh, ja, en dat is toch niet uh, zoals het hoort op een bouwplaats. Dus wij hebben op een aantal plekken van die bouwplaats wij inderdaad de werkzaamheden stilgelegd. Aanleiding voor het onderzoek was een bedrijfsongeval begin deze maand. Toen raakte een bouwvakker zwaar gewond door een val van een stijger. Grote opticienketens krijgen steeds meer last van goedkopere concurrenten... zoals drogisterijen. Blijkt uit cijfers over het laatste kwartaal van Grand Vision... het moederbedrijf van Pearl en iWish. Voor het eerst in jaren daalde de winst en ook de omzet liep terug. Drogisterijen verkopen inmiddels ook brillen... en online zijn er steeds meer goedkopere spelers op de markt. Bovendien worden er veel meer brillen verkocht door de vergrijzing... maar ook doordat het dragen van een bril steeds meer een modeverschijnsel wordt.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 Het weer, ja, ook nu zou je al warm kunnen kleden. Lokaal valt namelijk wat sneeuw. Op andere plaatsen is het wel droog en schijnt de zon. Maar het is min 2 tot min 5 graden. En door de aantrekkende oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen en vrijdag is het ook nog koud en staat er veel wind. Vrijdag gaat het mogelijk ook sneeuwen. In het weekend gaan de temperaturen weer omhoog. Zondag is het 4 tot 9 graden. Groenten telen voor een later bestaan op Mars. Heeft plantenkundige Wieger Wameling dat idee misschien uit de film de Martian. Dat hoor je rond tien voor half twee in de NieuwsPV.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 BNN de de de Goedemiddag van kickboxen tot David en Goliath in de halve finale om de beker vanavond. Beide evenementen komen langs in de grote zaagmansquiz na half twee. Maar nu eerst Key en van Jolen in OO Den Haag. Ja, terwijl de Tweede Kamer met recess is, checken wij in deze tijd van bittere koude gevoelstemperatuur van een paar Haagse heikle kwesties. Dat doe ik uiteraard met de strenge, doch rechtvaardige ijsmeesters van de politiek. Peter K., politiek redacteur van Pauw en Van Ons. En Francisco Vajole, hoofdredacteur van de online opiniepagina Joop en Van Ons. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Goedemiddag. Um, ja, sinds het vertrek, laten we het er even over hebben. Het vertrek van Zijlstra twee weken geleden is de grote vraag: wie wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Sigrid Kaag die neemt uh, voorlopig waar. Francisco, hoe vind je dat ze het doet tot nu toe? Nou Heb ja, je daar een mening over? Twee weken tijd is de situatie in de wereld natuurlijk... toch <güls> een st <güls> st st stuk verbeterd. En de positie van Nederland daarin ook. Ja. Nee, ze is uh, in, de, uh, in het nieuws geweest omdat ze een bezoek bracht aan de Iran... en daarbij een hoofddoek bracht, uh, uh, droeg. En uh, dat uh, kwam, ze, kwam ze onder vuur te liggen van uh, de rechtse media. En de mensen, dat vond ik dan toch wel heel opvallend... die vragen ik altijd er bezwaar tegen hebben dat Nederland een opgeheven vingertje heeft. Hè, dat ze... Nee, we moeten vooral in het buitenland geen opgegeven vingertje. Nee, en dan moet je dus, als je naar Iran gaat... dan moet je daar wel een beetje trammeland gaan maken. Dat hoort er dan wel bij. Dus dat, dat vond ik een, in het kader van de dagelijkse hypocrisie... een interessante <lacht> ontwikkeling. En, en volgens mij heeft ze... Ja, het, dat, het was, ze hadden natuurlijk wel een beetje een punt... omdat er in Iran protesten van vrouwen... Ja. Je de verplichte hoofddoek Precies, zijn. Ja. Maar je kan je afvragen hoe je die vrouw het beste helpt. Hè, door uh, die te steunen. <kijkt> of uh, hun, hun protesten te ondersteunen. Of door daar zelf mee te gaan lopen protesteren. Waardoor je ja, denk ik de situatie als minister van Buitenlandse Zaken niet echt uh, verbetert. Nee, goed, maar er is ook wel wat voor te zeggen dat. Hè, nu gezien, gezien die beweging, er is er ook wel wat voor te zeggen van moet je dat nou wel doen, vind jij? Met zo'n hoofddoek daar gaan lopen. Nou, je kan het daarover hebben, maar ik denk dat het op zich. Ik, denk, ik vind dat het de plicht van Nederland is om die vrouwen. Tenminste, ik zou het een goede zaak vinden als uh, Nederland die protesterende vrouwen ondersteunt. En zorgt dat als die in de, door justitie worden opgepakt in Iran. of door de politie worden opgepakt. dat ze ondersteuning krijgen. Dat je ze helpt op het gebied van mensenrechten. En dat dat uiteindelijk, leert de geschiedenis, effectiever is dan dat jij als minister van Buitenlandse Zaken... even een statement gaat lopen maken. Want daar is dan helemaal niemand van indruk. En daar kun je je afvragen of je die vrouw echt mee helpt. Peter, nou hoor ik dat jij wel eens de vraag krijgt... kan ze niet blijven, Sigrid Kaag? Ja, dat is een, een interessante vraag. Maar dat is totaal uitgesloten natuurlijk. Ik bedoel, behalve over het belastingdossier... Is er over de, is, daar is keihard over gevochten informatie. En het andere punt waar ik heel hard over gevochten is... is de verdeling van de ministersposten. Sociale zaken, daar zouden ze naartoe gaan eigenlijk. Uh, maar de D66 eiste dat voor zich op. En toen eiste de VVD weer buitenlandse zaken op in retour. Nou ja, het zou heel gek zijn als ze nu zouden zeggen: Nou, buitenlandse zaken, uh, ja, allemaal veel te ingewikkeld. Laat D66 dat maar lekker doen. Wij staan het af. Zo werkt het niet in Politiek Den Haag. Uh, partijen hebben gevochten voor hun eigen plekken. En de VVD wil per se die post gaan invullen. Maar ja, dat duurt nu al twee weken. En dat zien we niet vaak. Meestal is dat binnen een week wel besloten wie de ja. nieuwe minister wordt. Nu al twee weken. En, uh... maar waarom duurt het zo lang, Francisco? Wat denk jij? Nou ja, kijk, ik denk dat het simpel is. In het begin kon Rutte geen vrouwen vinden. En nu kan hij ook geen mannen vinden. <laughs> ja, hij is gewoon niet zo'n goede zoeker. misschien. Ze is zijn dus opgelang, koud. de VVD'ers. Ja, misschien dat hij eigenlijk wel zo lang in de macht is... dat hij gewoon geen netwerk meer om zich heen heeft... waar hij nog uit kan putten. Er zijn er natuurlijk wel. Ik weet niet waarom het zo lang duurt. Um... Nou ja, dat heeft er wel wat te maken met. Uh, al die verdwenen ministers... Uh, al die mensen, die vertrouwelingen, die vertrokken zijn... of hebben moeten plaatsmaken omdat er wat met ze aan de hand was... Um, en er komt bij dat de VVD niet nogmaals zich een, een bij wil vallen aan een volgende minister. Dus ja. dat het integriteitsonderzoek nu wel heel erg zorgvuldig moet gebeuren... Um. En hij wil Integriteit iemand, en hij, loyaliteit gaan soms niet goed samen. <laughs> en dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Dus iedereen die lo loyaal was, daar bleek wel iets mee te zijn. Dus die kringen ze een beetje opgekomen. Maar zou hij daarom hebben gezegd, omdat hij dan denkt... van nou, iemand die integer is, die heeft misschien een wat kleiner ego. Dit vul ik even zelf in. Maar hij heeft in ieder geval gezegd dat hij iemand wil, Rutte... Dus hij heeft dat gezegd, met een klein ego. Ja, een opmerkelijke uitspraak. Ik bedoel, volgens mij moet je een, buitenlandse, een minister van Buitenlandse Zaken hebben. die zich ook laat, laat gelden in het buitenland. en, en die je herinnert. Ik bedoel, mensen als Frans Timmermans en Bert Koenders. zijn best nou, karakteristieke figuren. en um, ik zou zeggen. stuur zo iemand het buitenland in. We weten natuurlijk dat Halber Zeilstra een heel klein ego heeft. Dus in die zin <lacht> past het dan in een traditie. Ja. Maar nee, ik denk dat dat meer past in zijn. Wat is toch. Wat, Rutte wil toch vooral de premier zijn van. Doe normaal. Uh, uh, en daar past hij dat ook aan, omdat hij dus ook allemaal politici wil hebben die vooral normaal zijn. En dat is zijn manier, denk ik, om het uit te drukken. Laten we eventjes, Peter, begrepen even bij jou een aantal namen doornemen die gepasseerd zijn. Mogelijke kandidaten. Te ja. beginnen bij Edith Schippers. Nou, Edith Schippers was natuurlijk de droomkandidaat. Ik bedoel, dat is iemand die een vertrouweling is van Rutte, uh, ervaring heeft met een, met een lastig ministerie van uh, Volksgezondheid. Um, ja, en uh, hem tegenspraak durft te geven. En daar heeft hij niet zo heel veel mensen van op zich heen. De Schippers die heeft al vrij snel laten weten: ik doe het niet. Ze had gekozen voor haar gezin, voor haar dochter. Ze wilde, ze wilde daar dichterbij staan. En niet langer als minister uh, voortdurend afwezig zijn. Als je buitenlandse zaken gaat doen, ben je bijna altijd afwezig. Dus dat ze het nu liet lopen, is begrijpelijk. Wat opmerkelijk was, is dat ze niet uitsloot dat ze toch terugkeert in de politiek. Maar niet op dit moment, want mijn dochter is uh, nu nog thuis en daar wil ik nu bij zijn. Maar waarom vind je dat begrijpelijk? Um, nou, opmerkelijk juist dat ze dus het wel openlaat, begrijp ik dat ze het nu niet doet, omdat dat ook de reden was dat ze zich terugtrok op dit moment. Ja. Dus ja, dan zou het raar zijn om er wel nu de post buiten onze zaken te gaan. Doen, terwijl je juist bij die dochter wil zijn in deze laatste jaren... dat ze nog thuis woont. Ja, je hoort zo vaak je mannen dat ook niet zeggen. Nou, jawel, wel. Wouter Bos natuurlijk. Dat nou ja, bij mijn gezin zijn. Camille Eurlings. Oh, nou, dat gezin moest er nog komen. Precies. Dat kwam er toen niet. Nou ja, En een van de andere droomkandidaten voor deze functie, Stef Blok... Um, het, een van de weinige ministers in het vorige kabinet... die fantastisch geslaagd is. Een man die een jaar op justitie heeft gezeten, op veiligheid en justitie... En, en er, er, er gebeurde niks. Niks. niks. En, en vrijgesproken ja. ja En man maar... die ook fractievoorzitter is geweest... die heel dicht bij Rutte staat en ook een soort vertrouweling was. Mm -hmm. Die wordt ook wel genoemd als kandidaat. Maar van hem is het verhaal... dat, uh, dat hij thuis moest komen van zijn vrouw. Dus zijn vrouw heeft gezegd van... Uh, wil jij nog een keer minister worden? Prima jongen, maar dan, uh, dan ben ik niet meer thuis. Dan moet je het zelf uh, zien te rooien met de aardappels. Nou, dat... Uh, dat zou natuurlijk nog meer gelden als hij minister van Buitenlandse Zaken wordt. Want dan is hij helemaal nooit meer thuis. Dus ook van hem lijkt het niet waarschijnlijk dat hij dat gaat doen. En dan even Hand en broeken Daar ja. wordt ook veel over gezegd. Nou ja, hand en broeken heeft laten weten dat hij om gezondheidsredenen van deze functie afziet. Um, dat zou natuurlijk heel voor de hand kandidaat zijn. De buitenlandspecialist van de, van de VVD al jarenlang maar uh, ja, steeds uh, gepasseerd als het gaat om ministersposten... en nu dus uh, zelf aangegeven, ik kan het niet doen om medische redenen. Ja, maar Wouter de Winter, de columnist van de Telegraaf... die schreef ook nog iets anders. Uh, die schrijft, uh, ik, ik lees het even voor, bij de VVD wordt breed geroddeld... dat Ten Broekers liefde voor het andere geslacht... soms heeft geschuurd tegen het betamelijke. Meerdere liberalen voeren dat aan als reden... waarom hij eerder een baan in het kabinet ontging. Zelf wilde hij niet op deze beweringen ingaan... Nou ja, et cetera. In ieder geval een beetje een MeToo-achtige situatie. Wie beschuldigd moet Beshurt. blijven. Wat, Wie beschuldigd moet bewijzen, dat ja. doet hij niet. Dus ja, Wouter, Winter, de, Wouter Winter doet het niet. Wat er aangevoerd ja. wordt... was het, dat In het boek van die Eibeltje Bergmoes of staat... er ja. iets tussen aanhalingstekens staat. Dus er staat al iets wat niks zegt. En dan staat het ook nog tussen aanhalingstekens. Dus um, hey, ik vind, je ziet wel in dit soort kringen... dat uh, MeToo uh, op de meeste verrassende momenten... naar boven wordt gehaald om iemand te lozen. Dus, uh, nee, ik ja, nee, dat, nee, goed, Het uh, gerucht is wel bekend. Door, het gaat wel vaker door Den Haag. Maar Wouter heeft een, een eigen manier om dat soort dingen op te schrijven. Die had ook gezegd van... Alexander Pecht had een affaire met uh, mevrouw Hatschi, die toen verdwenen ja. was. Uh, maar Alexander ontkent dat. Weet je wel, nou, dat is de, de meest gehuftige manier om iets op te schrijven, natuurlijk. Dit is ook niet zo netjes. Als Peter zeggen. het zegt, dan zal ik hem niet tegen spreken. <laughs> Goed, in ieder geval, Hand en Broeke dus ook niet. Hans van Balen is toch ook niet een, een, een geheel niet voor de hand liggende naam in, dit, uh, in deze zaak? Nou ja, Hans van Balen is jarenlang steeds genoemd als kandidaat minister voor Defensie voor Buitenlandse Zaken. Um, maar Hans van Baalen is uh, zo'n VVD van het oude stempel. Uh, type Remkes, type Hofstra, weet je wel, vroeger die verkeerwoordvoerder. Mm. Zo'n zo eigenwijze man die zijn eigen mening heeft... die ook niet altijd diplomatiek is in dat soort zaken... en die Rutte nog wel eens tegenspraak zou kunnen geven... en zijn eigen koers zou kunnen varen. En dat is niet iets wat Mark Rutte heel erg uh, waardeert. Uh, bovendien, volgens mij had Van Balen ook nog wel een lichte voorkeur... voor mevrouw Verdonk toen dat speelde... Maar tussen Rutte en van Baal is het vertrouwen niet zo groot... dat hij die post aan hem gunt. En van Baal heeft dat zelf prachtig ontsteden nu door te zeggen... Ik heb een te groot ego voor die functie. Dus ja. ik kom niet in aanmerking. Oké, okay, maar jongens, dan, wie dan wel is. Nou, vraag. je hebt nog de, de René Jones Bos wordt genoemd. Hè. In het lijstje, dat is de Russische ambassadeur. Of de Nederlandse. Sorry. <lacht> <lacht> de Nederlandse ambassadeur in Rusland. Ja. Die, die is dan haar laatste post bezig. Dus die wordt wel genoemd. Maar daar hoor ik voor de rest. Het zou een vrouw zijn. Dus dat zou de, dan zou die twee vliegen in één klap slaan. Ja. Een en een andere vrouw. Hennis. Ja, uh, nou ja, Hennis is, uh, wordt inderdaad nog wel genoemd... maar het probleem is dat er een OVV-rapport aankomt. Een, het rapport over die uh, kwestie in Mali, waar ze zelf over gevallen is. En dat moet nog, uh, er moet nog een brief beantwoord worden door uh, twee, twee ministers... Het minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Dan moet mm -hmm. ze zelf gaan antwoorden over een kwestie waar ze over gevallen is. Uh, dat wordt als zeer lastig gezien en dan zou toch wel heel vervelend zijn als een weerminister zou vallen... over een oude kwestie, als het er nogmaals over zou vallen... als ze daar verantwoording moet afleggen. Is allemaal heel erg stroperig en naar. Dus ja, zij wordt daarom niet als een serieuze kandidaat... voor deze post. Oké, maar heren, maar wie dan wel? Want nu weten, we zijn door alle namen heen. Ja, er ik nog wel eentje. Nee, want Hennis is toch wel misschien kandidaat... om een andere post in het kabinet te gaan bekleden. Bijvoorbeeld, infrastructuur... Ja. En dan kun je koren van Nieuwenhuizen... die weliswaar nipt minister werd... maar uh, die toch... Uh, dan zou je dus twee vrouwen in één klap in het kabinet hebben. Ja. Vrouwen buiten onze zaken. Zij heeft uh, in Europa gezeten in het Europarlement. Kent daar de weg. En het belangrijkste wat die minister van Buitenlandse zaken moet gaan doen... zijn Europese zaken. Dat wil zeggen... Die begroting die omhoog moet het, het Nederlands. positie dus, uh, dus uh, dus verdedigen. Dat zou toch een hele slechte positie uh, verdedigen. De brexit is heel ingewikkeld. Okay. Dus het dat is... zou toch een hele slechte indruk maken... dat je iemand van een andere post weg moet halen die daar net zit... om een vacature op te vullen die je niet kan vullen... als Nederlandse HR-manager. Want is, hij is toch een beetje de HR-manager van Nederland, Rutte. En dat, dat moet dan zo... Er zit nog iemand in de Kamer. Ik weet niet wat jij daarvan denkt. Nou. Um, dat is een diplomaat die heeft gezeten... bij de onderhandelingstafel bij de, de, de, de, de wapenstilstand in Syrië... Uh, in Darfur, Komt, heeft bij de Verenigde Naties gewerkt. Dat is Sven Koopmans. Ja, ik ken hem. Ja, ja, ja. En uh, heeft eigenlijk een heel klein ego. Uh, ja, is, kan je voor de rest. Het uh, enige nadeel is uh, hij zit net in de politiek Maar dat zit het hij met. Zit in de politiek, heeft niet zo heel veel bestuurlijke ervaring. Het zijn allemaal kleine nadeel. Is geen vrouw. <laughs> dat ik ook een heel groot nadeel. Ja. Dus... Ja, en hij is uh, misschien een beetje te soft, want dat is, uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje de. de... Ik hoor ja. nog niet echt een optie waarvan jullie zeggen, nou, dit zou hem wel eens in zijn gaten Ik denk dat die, dat die en ja, ik noemde kijk, met Hennis dat... en, uh, en, en Cora van Nieuwhuis, dat je dat serieus dat... in de gaten okay. moet houden. Dus Hennis naar infrastructuur en Cora naar dat uh, andere departement, naar buitenlandse zaken. Um, <coughs> hey, dat, ik denk dat je ook nog even moet op Malik Asmani moet letten, want die heeft in ieder geval uh, de portefeuille buitenland, heeft hij de nodige zaken gedaan is een felle jongen, rechts ook. Dat wil, Mark is ook wel goed voor, voor Rutte. Lekkere conservatieve rechtse kracht in het kabinet. Hm. En uh, je vult er natuurlijk ook dat, dat gebrek aan. Kleur. Wat Is het? De nieuwe Nederlander. Oh ja. de, maar ja, kijk als je, dan ook op? als je het helemaal niet meer weet, dan zet je Fred even op een Flixbus. Die rijdt heel Europa door en, <lacht> en meer goedkoop uit. Ja. Maar en tenslotte, ja, kijk, als hij ja. echt een krachtige kerel wil hebben. Ja. Iemand die, die hem ook tegenspraak kan geven binnen dat kabinet. dan zou hij er maar moeten denken om of door te schuiven naar het kabinet en Hennis fractieleider te maken, dan los je allerlei problemen op. Is dit een serieuze optie? Hennis fractieleider en Dijkhoff minister? Nou, ik, ik, ik heb er wel een paar mensen over gehoord. Maar het probleem is dat, dat Dijkhoff echt wel... Zit er wat de, in je koffie? De koers, ...de koers moet gaan bepalen. <laughs> dat hij als fractieleider is heel belangrijk voor een premier. Jij bedoel, um, hmm. die hebben dagelijks contact. Uh, hij moet het VVD-gezicht bewaken. Ja. Hij moet ook gaan zorgen dat de VVD weer kleur op de wangen krijgt. Daar zijn ze hard mee bezig. lukt nog niet zo heel erg. Goed. Jou, maar, jouw maar... Meest grootste optie is in ieder geval Van huizen en uh, Hennis. Die ja, dan... dat lijkt mij de ja. meest waarschijnlijk. In, wel... Even nog één ding. In de ja. las ik iets... dat het misschien over de uh, raads, gemeenteraadsverkiezingen heen wordt getild. Wat denken jullie daarvan? Nou, nou goed, dat, dat is alleen maar te, te begrijpen... als inderdaad Hennis naar deze positie zou gaan. Dan kun je zeggen van ja, dat kan toch niet. Het is net gevallen. Hoe kan de VVD dat doen? Maar nu is het al belachelijk dat het twee weken duurt. Ja. Dan zou het vier, vijf weken duren dan laat de VVD zo duidelijk zien... dat ze geen, geen bekwame mensen in huis hebben. Dat zou echt beschamend zijn. Ja, het lijkt mij ook een beetje raar. Dus sowieso is dit natuurlijk al... Je kan je afvragen wat dit met de reputatie van Rutte doet. Hè, die tot nu toe altijd steeds heeft gehad van... Kijk, als hij ooit als premier begon mm. met doorpakken... meteen doorpakken, doorpakken. Dat eerste dat PVV-kabinet toen Die hebben gewoon in drie maanden tijd de halve Nederlandse wetgeving doorheen gejaagd. PVV, met het vorige kabinet was dat ook nog steeds zo. En dit kabinet, ja, dat hangt een beetje in limbo. En er gebeurt niet zoveel. Het heeft heel lang geduurd voordat het bij elkaar komt. Er gebeurt niet zoveel. En het lijkt eigenlijk alsof Rutte gewoon bang is dat er ruzie in de tent komt. heren ja, um. Het is een spannend dossier. Ik hoor jullie volgende week hier weer over. Ongetwijfeld. Peter K, politieke redacteur van Pau en Francisco van Jola, hoofdredacteur van de opiniepagina Joop.nl. Dank. De nieuwsbv. Iets anders. In de film The Martian uit 2015 probeert Matt Damon zichzelf in leven te houden op Mars. Om te overleven verbouwt hij aardappelen. Dan denk je, hé, hey, dat heb ik eerder gehoord. Nou, bijvoorbeeld gisteren en eergisteren. Plantonderzoeker Wieger Wamelink van de Universiteit van Wageningen... die timmert deze week aan de weg met zijn onderzoek... naar gewasverbouwing op Mars. Wieger Wamelink, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat, die film, dat klinkt natuurlijk als, als, als toekomstmuziek. Hebben ze misschien het idee om gewassen te verbouwen gejat van u? Op Mars, gewassen te nou, verbouwen op denk... Mars? Ja, ja, dat denk ik niet. Uh, we waren wel ongeveer gelijk. Wij zijn in 2013 begonnen, dus ja... Uh... Zelfde idee misschien, ja. op hetzelfde moment. Ja, dat kan gewoon, hè? Ja, dat kan gewoon, hè? Ja. ja. En als u naar de film kijkt, ziet u, ziet u dan overeenkomsten met de realiteit? De realiteit. Uh, ja, want er zijn wel een aantal dingen die uh, in de film zitten... die wij eigenlijk ook uh, doen. Zoals uh, nou ja, het gebruik maken van uh, de grond uh, die je buiten vindt. Dat is uh, het belangrijkste wat wij proberen te doen. Uh, water maken we trouwens uh, niet zoals uh, hij dat in de film deed... maar dat is, zit er gewoon uh, buiten in de vorm van ijs. Dus dat zou wel goed gaan. En uh, wat hij natuurlijk deed, was uh, aardappels telen, je zei het al. Ja. En uh, wat hij daarvoor ook deed, was hè, de poep van zijn uh, mede-astronauten gebruiken... om de aardappels te telen. Nou, dat is precies wat wij eigenlijk ook doen en willen. Ja, ja als mest, zou ik maar zeggen. Ja, als ja. mest, ja. En, en wat, wat klopt er echt niet... Als je kijkt naar de nou, film en de naar dingen, uw plannen? Ja, een van de dingen... Uh, nou, de, uh, er wordt in een soort koepeltent, min of meer, uh, woont hij. En uh, dat zie ik niet zo zitten. En dat is omdat er heel veel zware ja, straling op Mars terechtkomt... van de zon en van andere objecten in, uit het heelal. Ja. En dat is gewoon... Uh, ja, daar ga, daar ga je gewoon uiteindelijk dood van. En je moet je daar heel goed tegen beschermen. Dus ik denk dat het onder de grond moet... met uh, minstens een meter laag uh, zand erboven... om je te beschermen tegen die straling. Maar ja, dat maakt zo'n uh, zo minder leuke film, hè? Denk ik. Ja, klopt. Ja, ja. ja je zit dan in een soort hobbithuis. huis Ja, precies. Ook leuk. Het is wel een mooie, mooie samenkomst. Nou, laten we luisteren Wieger Wamelink... naar een heel toepasselijk nummer uit de filmsoundtrack... van The Martian, van die film. Namelijk Starman van David Bowie. Didn't know what time it was The lights were low, oh. Let us only set. Then the loud sound it seemed to fight. Came back like a slow voice. On a wave of eight, That was no DJ, that was Cosmic McIntyre. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks Zit nog met Gelderland David Bowie. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, De nieuwsbv. Op lijst de laatste dag van februari is hij weer van de partij de zaagmansquiz. Vandaag met kickboxtrainer Tom Haring en met deze oude bekende waar we al een keertje afscheid van hebben moeten nemen. Nou ja, wat moet ik dan zeggen? Ik bedoel, ja, er komt een einde aan vijf dagen Nieuws nou PV. Ja, ik, ik ga uh, even er tussenuit maandag. Uh, maar afgelopen maandag presenteerde ik dus mijn eerste uitzending. En uh, er zouden nog vier volgen. Tal van hoogtepunten. Ja, ontweldbaar zou ik bijna willen zeggen. Het Radio Instituut gaat door. Maar dat zonder mij. Ik bedoel, ik ben dankbaar voor de ontwikkeling... die ik hier als mens, als presentator heb mogen doormaken. En daarom zeg ik nu voor de allerlaatste keer... Welgemeend.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 De 45 jerrycans met chemicaliën, vermoedelijk voor de productie van synthetische drugs, lagen langs de weg. Grote opticiënketens zoals Pearl en iWish krijgen steeds meer last van goedkopere concurrenten. Voor het eerst in jaren daalde de winst bij de twee grote spelers op de brillenmarkt. Drogisterijen verkopen inmiddels ook brillen en ook online zijn er steeds meer goedkopere bedrijfjes. En in mail in Brabant heeft een militair gisteravond in een supermarkt een gewapende overvaller overmeesterd. Toen de militair boodschappen stond in te pakken... zag hij dat een man met een mes een cachère bedreigde. Hij werkte de man tegen de grond. En de man van 36 uit Helmond is door de politie meegenomen. Radio met b -b -b ballen. Kijk, wie, wie komt daar aan? Daar nou, met dat glitterjasje aan. Hij heeft een, een decoupeerzaak in zijn handen. En, en een figuurzaak. En een zingende zak. En er staat op de quizvraag, het is zaagband. En hij komt de week door midden quiz. De sportweek om precies te zijn en dat doet hij met aan de zaagtafel. Voor AZ, FC Twente, Feyenoord en Willem 2 is het kampioenschap al lang uit zicht... Maar er is altijd nog, de beker. Deze vier clubs zijn de halve finalisten. Vanavond wordt er uitgemaakt wie er naar de finale in de Kuip gaan. Vooral Feyenoord is gebrand op bekerwinst... om dat mislukte seizoen nog een beetje kleur op de wangen te geven. Maar ja, dat dappere Willem II laat zich natuurlijk niet zomaar... naar de slagbank leiden, toch? We vragen het zo aan sportjournalist en Willem 2 fan Twan van Peperstraten. En zaterdag dan keert de Golden Boy terug. Badr Hari maakt zijn rentree in de Glory Ring in Ahoy. Tegen Hesty Gerges. Dat wordt schoppen, dat wordt slaan, dat wordt spektakel. Maar wie stapt er als winnaar uit de arena? Trainer Tom Haring is een van de founding fathers van het Nederlandse kickboksen. En hij kent beide heren. Van haver tot gort. Hij laat zo zijn licht over dit gevecht schijnen. Natuurlijk ook aanwezig de Golden Girl van de Nederlandse Nieuwsradio. Goed voor 16 knockouts, 24 overwinningen op punten... en één onbesliste partij tegen Sven Kokkelman. Willemijn Veenhoven. De vragen gaan over de sportweek, die deels achter en deels voor ons ligt. Tussendoor zagen we de week door mede de winnaar... mag zich een week lang zaagmans of vrouw van de week noemen... en krijgt, je hoort hem al, de miniatuurkettingzaag. Mm -hmm. In sportieve uitvoering. Zet hem op. We beginnen bij voetbal. Met de Beker dus. Vanavond op half zeven de halve finale AZ Twente... en dan om kwart voor negen Feyenoord Willem II. En speciaal voor jou, Twan, een vraag over Willem II. Die club is natuurlijk vernoemd naar koning Willem II. die ons land regeerde van 1840 tot 1849. Hij was getrouwd met Anna Pallona, grootvorstin van Rusland... naar wie nog een dorp in de kop van Noord-Holland is vernoemd. Hij was zoon van Willem I, vader van Willem III... en bed, bed over van onze huidige koning Willem-Alexander. De eerste drie Willems die werden dus genummerd... maar Willem-Alexander wil geen Willem Vier worden genoemd... want nummeren, dat vindt hij iets voor koeien... vertelde hij voor zijn inhuldiging in een interview. Met welke koe? Welke koe vergelijk hij toen ook alweer met Willem 4? A. Bertha, 38. B. Dora, 23. Of C. Greta, 42. Welke koe werd belachelijk gemaakt door onze vorst? Dat doe je niet... Ja, Willemijn meent zich te herinneren dat Bertha 38 was. Ja, ja, dat, dat, dat, dat, ik weet het eigenlijk zeker. Je weet het zeker? Ik weet het, zeker? Ik het zeker, ja. ja, ja. Van, zegt dat dus, ook. Uh, ja, ja, ik dacht, ja, Bertha wordt wel vaak genoemd dan als, uh, bij de zuivering. Bertha is ja. vaak de zeik, uh, in de zeik wordt genomen. Maar Tom zegt nee, het was Dora 23. Dora, echt een koeienaam, Dora. <laughs> Sorry, alle Dora's die <laughs> luisteren. Laten we nu gaan luisteren naar <laughs> iemand anders, namelijk zijn majesteit de koning. Ja, je bent geen nummer. Uh, Willem IV ja, staat naast Bertha 38 in de wijn. Uh... Nou, u zegt het, ik zou het niet zeggen, maar goed. Nee, maar je bent dan toch Willem. Je bent, voor de historici ben je Willem IV, Maar je wordt niet in de straat aangesproken als Hallo Willem IV. Uh, dan ben je, ben je Willem. Ja, noem maar lekker bij mijn eigen naam. Hè? Oh, Zou dat ik je die dit, zeggen. Dat ja. die dit zei. Ja, hele andere tijden, lang geleden. Nou, is ik wel echt, lang geleden. Dus ja, same, same ja. Lucky. Ah, nee. Ik kan toch niet buik spreken. Nee. Um, ja, goed. De eerste punt is even van Willem 4 naar Willem 2, naar Twan van Peperstraten. Twan, voetbalanker bij Fox Sports vanavond jouw clubje, Willem 2. Ja. In de halve finale van de Beker tegen Feyenoord. Maar mag ik even je sokken zien? Even... Nee, er zijn geen Willem Twee nee, sokken op. Nee, niet is <laughs> het nee, blauw Zo erg, zo nee. erg is het nou ook weer niet. Nee, het. zo erg is het niet. Zo nee. is maar is het niet zo erg omdat je denkt, ze zijn toch kansloos? Uh, nee, nee. nee. Nou, kansloos, de, de kans is heel klein. Het zou een wondertje zijn als Willem II het haalt. In 2005 hadden ze een beetje dezelfde situatie. Weliswaar thuis speelden ze een halve finale tegen Ajax. En toen hebben ze het ook gehaald, de finale. Mm -hmm. Maar uh, ze missen ook nog een paar spelers. De kans dat Willem II het vanavond haalt... is niet meer dan 15 à 20 procent. 15 à 20 procent. Ja, maar juist, kijk, nu mm -hmm. komt hij weer. Hè. Dat is weer een beetje een soort dooddoener. Doordat Feyenoord al denkt dat ze er al zijn. Hè. Daar mm -hmm. zit misschien wel weer de verrassing. Ja, maar ja, dat zeg jij nu op Nationale Radio. En dan ja. luistert het vast ja. wel een Feyenoord-speler ja, ja, ja, ja. die denkt... ja, we moeten niet net doen alsof we het al binnen hebben. Ze ja, missen dan... drie verdedigers en dat is wel heel jammer. Anders hadden ze nog een beetje een eigen spelletje kunnen spelen... en een beetje Feyenoord kunnen laten voetballen. En dat doen ze de laatste tijd niet zo heel goed. Dus uh, ja. dan was er nog iets van een kansje geweest. Maar het feit dat het in de Kuip is... Maakt het wel heel, heel lastig. Is dit voor jou nou wel echt een, een, een droomwedstrijd? De wedstrijd van het jaar? Of nee, nee, nee. Oh, kijk, uh, ik, ik heb de loting gedaan voor de halve finales. Dus dat was op zich jammer dat deze wedstrijd eruit kwam. Want als Willem 2 toen had geloofd thuis tegen Twente bijvoorbeeld... die helemaal uh, uitdoen zijn... dan hadden ze echt een kans gehad om die finale te halen. Maar uh, de, toen Feyenoord toen Willem 2 eruit kwam... had ik al meteen zoiets van... Nou, dit, uh, nee, dit is voor mij niet de, de wedstrijd van het jaar. Voor Willem 2 is de eerste prioriteit gewoon in de Eredivisie blijven. En dat dit uh, toetje er uh, misschien nog wel aankomt... Maar, goed, uh, ja. maar jij deed de loting. Ja, samen ja. met uh, de, de geblesseerde aanvoerder van Willem II... Uh, mochten wij de, de, de vier uh, dingetjes trekken. Aha, en, ja. en ben je daar nog op aangesproken, door Willem II-supporters? Nou, toen in het stadion wel, Ja, want we deden het in het Willem II-stadion. Die, uh, ja, die baalde wel eruit als het ze? uitkwam. Van... Nou, die godverdomme. Daar zijn we mooi klaar mee. Nee, maar dat, dat was wel heel, uh, heel jammer. Maar, ja. Uh, ja. maar het zou voor Nederland wel, als, als het Feyenoord AZ wordt... Uh, die kans lijkt het grootste... omdat AZ op dit moment echt het beste voetbal van Nederland speelt dan uh, dat zou het dan een hele mooie finale zijn... uiteindelijk wel uh, van de beker. Ja, maar goed. Ja. Voor de neutrale liefhebber. Precies, voor de, de, de, de, de, de, de neutrale liefhebber. <laughs> Stel, je, be, je bent vandaag even de trainer... en dat bombardeert jou, daar bombardeer ik jou even toe... de trainer van Willem II, Erwin van der Looy. Ik ben een van de sterspelers. Nou, mm, sp spreek mij eens toe. Het, het nou, een beetje jammer is... PSV heeft afgelopen zondag laten zien hoe je Feyenoord uh, moet bestrijden. En dat hebben ze heel goed gedaan door heel agressief... en meteen alles vast te zetten en de zwakste uh, opbouwen bij Feyenoord... een beetje vrij te laten. Mm. Maar dat kost energie, dat kost kwaliteit. Dat heeft Willem 2 niet. Willem 2 heeft een hele goede spitsen. En uh, nou ja, die moet je proberen uh, zien uh, in stelling te krijgen. Willem 2 gaat met vijf verdedigers spelen... En, uh, en laat Feyenoord een beetje komen. Ja, en, uh, ja, Willem 2 heeft nou zo'n team... Uh, maar, als, wat, als, maar wat zeg je? Want, want dit weten ze allemaal. Ja, bedoel, iets, maar, ja, maar, wat, wat wordt er nog gezegd om ze echt, even, echt op scherp te zetten? Nou ja, inderdaad. Uh, voel het inderdaad als de wedstrijd van het jaar. En uh, dat betekent gewoon dat er niemand mag verzaken. Willem heeft een team als er maar één kettingje uh, ontbreekt. Dan, uh, dan breekt de hele ketting. Ja. En, en we hebben bijvoorbeeld PSV afgelopen zondag. was dat niet. Als er maar eentje ietsje minder is. dan kun je nog wel het corrigeren. En voel dat, het als de wedstrijd van het jaar. Dat ja, moet erin zitten. Ja, dat, dat gevoel... moet erin zitten, ja. En dat betekent uh, redelijk wat controle op het middenveld. Dat betekent eigenlijk gewoon dat domme balverlies, uh, wat er uh, regelmatig in zit... Uh, vanavond doet er bijvoorbeeld één speler mee... die heeft één wedstrijd mogen spelen van willem II. <laughs> en die gaf zo, zo uh, nou ja... Zitterend dat, dat de trainer dan zegt... dat domme balverlies, jongens, ja, dat, maar doet, maar dat ik, gaan we ik vanavond weet ook zeker, niet die doen. Die speler die je vanavond uh, mag <coughs> aantreden als linksback... omdat willem II nogal wat is mist. Ja. die heeft één wedstrijd mogen meespelen... en dat leverde meteen een nederlaag op. Omdat hij ja. bal zo in de voeten van een Spartaan schoof. Vre. Nou goed, da daar zul je mee bezig moeten zijn. Met echt stomme fouten. Die mogen niet gebeuren. Kijk jij vanavond als fan? Of... Nee, je moet werken, ik ben aan het werk in de studio, ja, met ja. die westeren, ja. Ik zou Ben je dan het stadion een beetje gaan? neutraal staan. Ik, ik sta te vloeken als er uh, Don Bavlis wordt <lacht> geleden, ja. Maar uiteindelijk, als die uitzending loopt... dan zul je aan mij niet zo heel veel merken. Dan zal ik echt wel ook kritisch zijn richting Willem II. Ik heb wel zin om te gaan kijken. Niet zo heel veel, dus wel wat. Ik ga, ik ga vanavond even durven hoe vaak ik jou uit je rol zie schieten. Denk oh ja, nee. <lacht> als die camera's lopen, dan ben ik heel neutraal. Net een acteur. Net, net, net, een, net een soort uh, Veenhoven. Enfin. <lacht> <soort>, uh, <lacht> Roelof van der de Rudder. <lacht> ja. We gaan verder, want er gebeurde meer deze week. Zo maakte de organisatie van de Davis Cup bekend... dat dit toernooi mogelijk, blum, dit toernooi mogelijk helemaal op de schop gaat. Nu worden de potjes in die landenwedstrijd voor heren tennisteams... nog uh, door het hele jaar gespeeld. Maar er ligt een plan om het toernooi te voertaan... in één week doorheen te rachen, Zo zouden topspelers eerder geneigd zijn om mee te doen aan die Davis Cup. Nou, we gaan het wel zien. Jullie vraag gaat in ieder geval over Davis. Jullie moeten zo namelijk raden waar Dave is... Dave is de halfpersoon in het verhaaltje dat jullie zo horen. Het is een nogal reislustig type. Luister goed. Aan jullie dus om zo, het is meer keuze, straks krijg je de antwoorden... om mij straks te vertellen waar Dave is. komt hij? Dave neemt de trein naar Schiphol. Na een vlucht van een kleine vier uur... landt Dave op het vliegveld Moeder Teresa. Na een korte taxirit gaat Dave de stad verkennen. Wat is het hier mooi. Hij bezoekt het piramidevormige mausoleum van de dictator Enver Hoxha... Maar die blijkt er helemaal niet meer te liggen. Dan maar naar een wedstrijd in de categoria superiore. De plaatselijke eredivisie. Na een dagje struinen heeft hij gelukkig... nog voldoende lek in zijn portemonnee voor morgen. Kunnen jullie mij vertellen waar Dave is? Ja, waar is Dave? A, in ja. Shisniau. B, in Bratislava. Of C, in Tirana. Waar is Dave? Ik was hem gelijk kwijt. Echt? Ja, ja Schiphol was. Exact je weet maar... kwijt. Nou, ja. we dus ik het van. Tirana zegt Twan. Tirana zegt ook Tom. Heb je, kon je het een beetje volgen, Tom? Een beetje wel, ja. Wat was de hint die jou. Uh... Nou ja, ik dacht toch een beetje het verhaaltje zo. dat dat Tirana moest zijn. Verder ben ik niet zo goed met spelletjes. Dus uh, een beetje gokken, hè? Op en weer een die. Uh... Gokt Tirana. Of uh, heb je, weet je dit? Ja, ik zat even met dictators te, te, te, te, te, te grasduinen. <lacht> ja. En toen, toen de, kwam je bij de, de haaf van ja, precies, Ja, precies. Ja. Ja. Alle drie zeggen ze Tirana. Nou, Chișinău is de hoofdstad van Moldavië. Maar daar uh, betalen ze niet met de lek, maar met de leu. Uh, Bratislava ligt in Slowakije, Maar daar komt moeder Theresa weer niet vandaan. Die komt namelijk uit Skopje. Dus de tegenwoordige hoofdstad van Macedonië. Maar het vliegveld dat naar moeder Therese vernoemd is... dat ligt dan weer in Albanië. Waar ze ook voetballen in de categorie en waar Enver Hotch Hodge vroeger de baas was. Dave is in tirana. Ah, in tirana. Antwoord C. Allemaal goed. Ja, uh, dan gaan we de week door midden zagen. Twan en Tom pakken jullie even de zaag. Nee, die andere. Ja. Ik Linker. linkerzaag. Avril Levine met Skaterboy. Skaterboy. Dat is speciaal voor Haaksbergen. Oh, want hij wordt vanavond de eerste marathon op natuurijs verreden. Ach, wat lief. Ja. Speciaal voor haar. Voor alle skaters. Alle skater. Radio ja. met b -b -b ballen. Ja, de week is door midden en dan kunnen we kijken naar de, nog wat andere zaken. Dat gevecht tussen Badr Hari en Hesdy Gergers bijvoorbeeld, dat is kickboksen. En die sport, heb ik me laten vertellen, is ooit in het leven geroepen... om verschillende stijlen vechtsporters zich met elkaar te laten meten. Een soort gemene deler. Je kunt verschillende sporters ook gewoon tegenover elkaar zetten. En dat gebeurde dan weer in Tokio, 1976. De bokser Mohammed Ali nam het toen op tegen professioneel worstelaar Antonio Inoki. Tom, weet jij misschien nog wel. Dat weet ik nog. Ja, maar ja, de ja. vraag is, nog niet zeggen, dat is meer keuze, wie won? A, de bokser Ali, B, de worstelaar Inoki, of C, het werd een gelijkspel. Wie ging er vandoor met de winst, de worstelaar, de bokser? Ja, kunt zo, ja, maar je zou ook zelf een antwoord kunnen ja, formuleren. doe ik niet, doe nee, ik niet, nee, nou, nee dan doe we, ik niet. Begin ik met Tom. Ja, ik zeg B, maar ik wil er even bij zeggen: het was een afgesproken partij. Dus het was matchfixing, in die tijd al. Ah? Ja. ja, ja je zegt, maar je zegt: de worstelaar won. Het was van tevoren gezegd wie er moest winnen. Maar eigenlijk was het afgesproken: afgesproken partij. Het... Ali ging er met de winst vandoor toen. Nee, je zegt Inok... ja, Inokia. Ja ja. Ik, ja, ja. Maar Ali had toen: ze hadden afgesproken dat bij voorbaat stond de partij al vast. Klopt. Maar ja. het is je antwoord is niet goed. Dus dat van jullie allemaal oh, niet. Ja, nee, het is het zat neutral. net iets anders. Je bent wel heel warm. Het gevecht was eigenlijk gefixt. Ja. Dat was althans de bedoeling. Tot Mohammed Ali hoorde dat hij dat moest verliezen. Moest verliezen. En dat wou hij niet. Nee, klopt. Ja. Ja, uh, zo bedoel ik het. Ja. Ja, ja, maar voor was... de Japanners was het een overwinning dan voor Inoki. Zo, ja. zo zien uh, ze dat. Het werd gelijkspel. Ja. Het was een draw. Maar het was een heel curieus uurtje. Was het? Want die worstel lag alleen maar op zijn ja, rug. Het zag er niet uit. Het was een verschrikkelijke partij. Het zit, <laughs> ik heb het zitten terugkijken vanochtend. Het is comedy ja. uh, capers. Met, met die op zijn rug met zijn benen steeds als Ali nam toe kwam. Ja. Ja. Mm. Maar goed. Dat wel een hoop. Ze hebben opgeleverd. was in dit geval ja. een uh, goede antwoord dan. En we gaan van ja, dit soort curiositeiten maar naar nou, echt kickboxing. Aanstaande zaterdag ja. dan de grote wedstrijd. Bader Hari tegen Hesdi Gergers tegenover elkaar in Ahoy. They were two of the biggest heavyweights in kickboxing. No! Dat was oude woorden! Ahoy, Hesdi is qualified. Both men know there's unfinished business. En op March 3, het is tijd om de score te and en return to the ring at Glory 51. Mahoy. Je wilt laten zien dat je gewoon van uh, ongekende klasse bent. Ik ben de beste nog steeds. En dan zeg je dat je beter bent dan Verhoeven bijvoorbeeld. Ja, dat ben ik ook zeker. Niet tekort doen aan, aan wat hij kan, maar het is gewoon niet genoeg. Ja, ik moet er misschien een klein beetje om lachen. Ik weet niet of dat erg onaardig is. Maar je hoort Badr Hari zeggen, nee, ik ben wel beter dan Rico Verhoeven. Ja, dat, dat weet je. Dat is natuurlijk een beetje trash talk wat hij doet. Een beetje showen. Maar uh, dat is echt uh, ten bad eruit. Ja, ja. maar is de, de, dat hoort er gewoon bij je, de trash talk. Tuurlijk. Dat Kijk, is... op dit moment is Rico gewoon de beste. En dan moet je maar van hem zien te winnen. En dan kan je dat gaan vertellen, maar ja. daarvoor niet natuurlijk. Maar goed, hij gaat helemaal niet tegen Rico. Hij nee. gaat tegen Hesley Gerges. Jij kent de beide spelers goed, ja. de beide mannen. Wat zijn het voor types beiden? Nou, eigenlijk kwam ze kwamen allebei als jongetje bij me. Maar de was 14 jaar dat hij bij me kwam. Tot zijn achttiende. Een brutaal Marokkaans-Nederlands jongetje. Mm -hmm. Heel talentvol. Bij mij heeft hij een partijtje of veertig gevochten. Is Nederlands kampioen geworden bij me. Ja, gewoon een goede jongen. En alleen ja, later ging hij dan helaas de fout in. Ja. En Hestie was ook een jongetje van 17. En die heb 15 jaar bij me getraind. rustige jongen. harde trainer. Uh, niet zoals de precies contra, echt een familiejongen... maar wel een hele goede vechter. Nou oh ja, rustige jongen. Uh, we hebben het nog even nagezocht vanmorgen. Hij heeft ook niet echt bepaald een heel erg schoon strafblad. Hij heeft 4,5 jaar vastgezeten voor kooksmokkel. Nee, hij heeft niet vastgezeten. Dat, is, uh, dat was de eerste veroordeling, maar is vrijgesproken. Hij was wel bij een ploeg jongens. Ja? Verkeerde jongens, absoluut. Dat heb ik hem toen ook verteld. Maar hij staat niet uh, zeg maar bij die groep als dealer. Hij werd gezien met hun, Want uh, dat doen ze vaak. En dan willen ze een bekende vechter om hun heen hebben. Dan ja? geven ze hem zogenaamd sponsors. Zijn dan krijgt hij een klokje of een mooi trainingspak... en ze gaan met hem weg. Dus het is niet echt... Uh, wat er eigenlijk gezegd werd. Nee, Maar, goed, maar ook wel connecties in die ja, buurt. Ja, helaas. En, en dat ja. was dus vroeger niet. Dat was gewoon stratenmaker. Dat hij bij me trainde. Hij was stratenmaker? Ja, dat was een ja. jongen die maken. Maar ja, dan worden ze bekend. Uh, en dan krijg je bepaalde types om je heen. Want ze gaan eerder met een kickboxer lopen natuurlijk. Dan iemand die pingpongt of biljart. En uh, ja, de ene is te zwak voor. Of die heb je niet eens in de gaten. Er zijn echt jongens die hebben het niet door dat ze gebruikt worden. Ja. Dat heb ik vaak als trainer moeten zeggen. Jongen, ga niet met die typetjes om. Dan komen die jongens van 18 jaar met de duurste Porsche en kleren... en dan zijn er zogenaamd vriendjes en sponsors. Ja, en soms trappen ze erin. En heb jij echt nog tegen die Gergers op hem ingepraat? Van, gast, pas nou op, doe dat nou ja, wel, niet. wel absoluut. En, en hij niet alleen. Dat gebeurt bij heel veel van die, vooral zwaargewichten. Dan zijn flinke jongens. En dan moet je ze toch behoeden. En dan vertel je dat het toch verkeerde jongens zijn. Hmm. En soms luisteren ze, en soms niet, helaas. En hoe kwam hij zo... Eerst was hij stratenmaker. Ja. En nou, toen had hij, denk ik, al interesse in kickboksen. Hoe werd ja. hij van stratenmaker kickbokser? Nou, het was natuurlijk, hij had uh, ook talent. Hij won zijn partijen, werd Nederlands kampioen bij me, Europees kampioen. Werd uitgenodigd voor Japan. En ja, daar zijn de bedragen behoorlijk goed. Hoef je niet meer op straat uh, je, je beroep uit te oefenen. Dan ben je gewoon een professional kickbokser. Net als met voetballers. En ja, en dan, uh, dan kan het wel eens dat het verkeerd komt. Dat er bepaalde gasten naar je toe komen. Ja. Zaterdag, dan is het zover. Badr Hari tegen Hesdi Gerges. Wat, wat gaat de doorslag geven, denk jij, Tom? Uh, de vorm van de dag. Hè, het is natuurlijk zo, ze zijn allebei goed. Badr is iets talentvoller. Maar Hesdi is meer een trainingsbeest. Ze zijn allebei echt topfit. Het is echt op dat moment de vorm van de dag... die de winnaar gaat aanwijzen. Ja. Maar ja, de vorm van de dag, bij wie ligt die, denk je? Ja, dat, dat, is, dat weet je dus nooit, <laughs> nee, hè. Dat snap is. ik wel, maar je hebt natuurlijk wel bepaalde ideeën daarover. Kijk, lijkt mij. over het algemeen uh, is Hessie de underdog. De meeste mensen geven toch uh, de winst uh, aan Badder. <coughs> maar dat was toen ook in de Arena, vier jaar geleden... en. Uh, toen was de eerste ronde was een stuk beter. Maar de tweede ronde was hij leeg. Was de conditie op. En toen begon Hesti. En die begon echt toen het overwicht te krijgen. En toen viel Hesti op de grond. En toen kreeg hij een schop na. En dat is verboden. En toen werd Badden gedisqualificeerd. Mm. Dus eigenlijk is dit een partij dat ze nu echt gaan kijken. Wie is nu werkelijk de beste vechter? Ja. En mag de winnaar inderdaad definitief tegen Verhoeven? Uh, ja, de winnaar komt absoluut tegen Rico. Ja. Dus ja. dat is een mooie bonus in ieder geval. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Spreek je ze nog wel eens, die jongens? Um, Hesse heb ik pas geleden nog gesproken. Ja, normaal had ik hem getraind voor deze partij. Maar ik zei dat ik die operatie heb gehad. Dus zodoende dat ik ook niet in zijn hoek sta. Ja. Want hij moet ze echt 100% voorbereiden. En Bader, die heb ik een jaar of twee geleden... dat hij me een keer belde uit Marokko. Ja. Ja. Je zit wel vooraan, neem ik aan. Nee, nee, ik nee. blijf lekker thuis. Ik oh, je blijft lekker thuis? Ja, ah, ik blijf thuis, ja. Okay. Roelof, we hebben nog wat ja. unfinished business. Ja, moeten we moeten nog kijken wie er met die zagen naar huis gaat. Ik dacht even trouwens, Tom, die ging zeggen... ik zou hem eigenlijk trainen, maar ik moest quizzen. ik kan niet <lacht> zo mooi en Vandaag trapt het Nederlands vrouwenvoetbal-elftal in Portugal af... tegen Japan in het kader van de Algarve Cup. Dat is een prestigieuze jaarlijks uitnodigingstoernooi. Vrouwenvoetbal sinds het EK van vorige zomer steeds populairder. Hè? Het is, zou je kunnen zeggen, echt iets voor de jeugd van tegenwoordig. Net als Twan van Peperstraten. Die verdorie zomaar <lacht> langskomt op het nieuwste album van die band. Ik hou je in de gaten, Twan van Peperstraat Ik hou je in de gaten, Twan van Peperstraat Sport. sport, sport ja, wat sport, doet dat met een mens, Twan? Nou ja, als je al bent bezongen door de Vliegende pand, en dan nu door de jeugdvertegenwoordiger, dan ben je eigenlijk wel klaar met je carrière. Ja, dan, ja, dan is het, is het, het is klaar. Ja. Wauw. Ja. Nu is er niks meer. De Bye. vraag gaat over muziek en vrouwenvoetbal. Het is geen meerkeuze, maar de vraag is... Zing voor mij het nummer van John de Bever... dat door het EK van vorige zomer weer een enorme hit werd. Ja, ja? Uh, gaat u ook weer? Nee! Ja. Die ja. Ja. Ja. lacht niet van mijn gezicht. Oh. Fashion. Maar goed, ik denk vooral om even de jeugd te kunnen draaien. Man. Laatste vraag. Vandaag begint in Apeldoor ook het WK Baanwielrennen. Dat duurt tot en met zondag op het programma Omliams, Koppelkoersen, tijdritten, Keirin, achtervolgingen en de Scratch. Wat is dat eigenlijk? De Scratch A, koersen achter een elektrisch brommertje. B, koersen terwijl je alleen de onderste helft van de baan gebruikt. Of C, koersen met een groep, naar nou, wie als eerste over de streepjes wint. De bochtjes ja. mogen omhoog, omhoog, Willemijn. Je wacht ik, lang, ik, vind ik, ik altijd. Ik doe het eerlijk. Oké, okay, jij zegt ik, ik koersen niet. met een groep... en dan wie er als eerste over de streep is. Ja. Twan, weet je dit zeker? Jij zegt hetzelfde. Ik kan u heel overtuigend uh, ja zeggen, maar ik heb eigenlijk ja, geen idee. Ja, je weet het eigenlijk. Tom zegt ook uh, ja, C. Ja, ik gok maar Eigenlijk eerlijk gezegd, als er een spelletjesavond is... bij mijn familie ren ik altijd keihard weg. Want ik ben helemaal niet goed met ja, dat spelletjes. Gaat luid, met dat krug. doet mijn vrouw met mijn drie kinderen, maar ik ren weg. Dus ik weet zeker dat het niet goed zal zijn. Maar goed, ik zeg toch C. Ik heb nieuws voor je. De scratch is C. Okay. Het, het, meest, het is eigenlijk het meest overzichtelijk onderdeel. Okay. Met een groep starten, een kilometer of tien jakker... en wie er als eerste over de finish komt, okay. die wint. Die andere het. onderdelen zijn veel ingewikkelder... met aflossen en moeite. Ja, ja, ja. <laughs> Scratch het allersimpelst. We hebben een uitslag. Willenwijn Veenhoven 7,3. Twan hm, nou, van Peperstraat. Ja, best goed. Uh, 11,28. 11, dat is ook 8, ja, ja. Niet onverdienstelijk, ja. want de vorige keer had je 13,7. Als ik het goed heb. Dat is mooi, hè. Dus een 13,3. Ja. E nee, Tom, nee. Nee, nee jij Zan kunt verhuis we gaan met de zaag. Die kun je okay. laten zien. De eerste keer ja? dat jij een spelletjesdag wint. Ah, okay. 19,6 punt punten. Oh, zo, zo. zo. Nee, misselijk hoor. Ja, dat is een heel hoge Ja, dat is bijna boot gehad. Alleen MK ja, Marina had ik erover. Ja, dat is Mee. Ja, Tot nou, DK. Ja. Heren, dank. Fijn dat jullie waren. Zometeen Jojanneke van den Bergen, Radio 1 van de Oek.